NOS-journaal. De Afghaanse president Karzai heeft in de nacompetitie met 4-2 van Helmond Sport. De Spanjaard Alberto Contador heeft voor de tweede keer de ronde van Italië gewonnen. De afsluitende tijdrit werd gewonnen door de Brit David Miller. Voor Contador is het zijn zesde zegen in een van de drie grote ronden. Het weer...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 Het ja, is dus allemaal pvc-pijpen naast elkaar. En ik denk dat er een. een geluidsbox of zo eronder zit, waardoor je dat holle geluid hoort. Dus als je nou. Uh...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 I look at half the pills for the wereld world is my blood, yo. Dan ben ik dood in mijn lucht, als even stoppen. Dan ben ik dood zo in de sky met dames om mijn nek, bitch, om mijn nek. zo in de sky met dames om mijn nek, Vroeger was Jan jou alleen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 ze werd zijn baby en dan was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb mijn moeka-prinsesje op mijn bankje Een stemklankje, ben ik nog steeds voor op mijn klankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht, te zegt drankje Weer is verplakt, we we ja Op je bole pipsnaak Gewoon een de afstand Van je hemel lichaam er oh, aan De kip van spreken Naar klassen, gaan ze Je naar de kijk, ja, ze keer praktisch. En dan mag het actisch. Sorry als ik open draai, steeds als ik nou open kijk. als ik voor de derde ben, band. dan de weet je dat ik er ben. Dan ben ik al. mag in de lucht als ik stoppen. Dan ben ik in de met mijn nek, mijn nek, 6.9. Zie Henry. Oh, wat is Het Showbiznieuws nieuws met Popstar Henry. En hij is er weer natuurlijk. Goedenavond, Henry. Ja, goedenavond. Uh, ja, de luisteraars thuis ook. Uh, jullie ook natuurlijk een keer goedenavond. Goedenavond. O hoe gaat het? Ja, ik ben een met onderweg op naar, uh, naar een optreden vanavond. Oké, okay, oh leuk. En uh, waar is dat? Uh, we zijn in Brabant ergens. Dus. Oké, okay, oh leuk. Dus we zijn nu eens aan het rijden, dan ben ik daar. Dus uh, we hebben gezellig vanavond, daar ben ik van overtuigd. Dus, uh, nou mooi toch. Dus zitten we dus denk ik de auto, Je bent een beetje goed, een beetje goed te verstaan. En je bent prima te verstaan, tot nu toe. Ja, <laughs> ik hoop niet ah, dat je een tunnel in rijdt, dan uh, vervalt het misschien een beetje. Maar nu gaat het allemaal goed. Nee, ik heb bijvoorbeeld nog geen tunnels. Dat we beginnen lekker rustig op Oké, helemaal mooi. Dus er is nu trouwens een de het, Lekker eentje? Nee, helemaal niet. Regen, wind. Ik dat ben er, De studio ben ik ingeblazen, geblazen, kan je wel zeggen. Nou, hier is het lekker hoor. Dan ben je graag graad of twintig, zo. Nou, ja, echt? Dan ben je een 17, 18 toch zeker wel. Zo. Nee, hier is uh, de hele dag al niet heel erg lekker. Het is een, ja, een beetje windstaat wel, maar de zon schijnt hier dus. Uh, we mogen niet hier. Nou, stuur het even deze kant op, dan ben ik blij. Ik zal een beetje blazen die kant op <laughs> Ja, is goed. Hé, <laughs> hey, wat is er gebeurd afgelopen week? Nou, uh, ik heb wel uh, een aantal uh, artiesten die weer uh, ja, zijn uh, een en een door de straten van Londen liep, Okay. En uh, het natuurlijk dus, maar, ja, Zoals uh, gewoonlijk is dat Amy Weinhuis weer nummer 1, Oh, het zou je niet lezen. Ja, het mooiste was, er ja, we nou de rest die door de straten van Londen. Ja. Yeah. Ze uh, was onderweg naar een behandeling in een kliniek. Ja. Yeah. Uh, en onderweg moesten ze natuurlijk even stoppen om een flesje vodka te kopen. <laughs> uh, die ze we een gegeven moment de no-time achterovergeslagen had. <laughs> <laughs> <hij> En uh, was er was zelfs iemand die uh, had het gezien die zei nou, uh, stuur de flesje vodka, dank je voor zo weg. Dat was geen jonge. probleem. Pst, <laughs> jongen, jongen, jongen. En, uh, ja, vlak ik heb natuurlijk een gechoqueerde reactie gehad bij de, de kapstond waar ze er binnen hebben om een wc te gebruiken. Oh. En uh, ja, dan hoorden de klanten horen haar op een hele wc-pad ondersteunen. Oh, lekker is dat! Nou, heerlijk jongens, dat is helemaal daar. Uh, dus uh, ja, in ieder geval, volgens haar woordvoerder zou, ja, was een enkele grapje en uh, zouden ze maar even naar behandeling en afkiezen. Ik wil niet erg serieus nemen. Nou, ik ben benieuwd, we horen niet meer van. Nou, dat is al jaren het geval, hè? maar ze schiet ons steeds niks op. Ja, dat laat maar eens gebeuren. Laat maar eens gebeuren. Ja, we moeten ook Christian reguleren, die schijnt er ook wat van te kunnen hoor. Oké. Okay. Uh, die is uh, inderdaad ergens op de nacht gedragen. <laughs> dus, uh, dat was, uh, de uitgedragen. Dus er was door een vriend is op een daar uitgedragen, dus ik heb in Hollywood. Ja. Uh, en met, uh, met half gestoten ogen uh, en uh, met doorgelopen stikken is dus ze we weggedragen daar. Nou, lekker is dat weer. Dus we gaan afwachten van de, wanneer we de... Ja, ja dat, dat, dat, ze hebben altijd paparazzi achter hun aan, dus die foto's die komen snel op internet, denk ik. Het is Zo weer wat. Maar goed, in ieder geval, dat eh, we dan even blijven in eigen land. Uh, wat ik vorige keer al gezegd dat, heb, dat misschien Gerard niet weer zit om naar het op te gaan. Ja. Oh, maar het is nou ook wel gezegd dat hij er toch voor zit om daar weer een keer mee aan deel te nemen. Oké, okay. en uh, waarvoor is ja. de, de reden? Uh, ja, ja echt, uh, het is gewoon geen zin denk ik. Nee, nee, oké. Het is een spektakel, hè. Ja, dat doe ik oh, oké. Okay. Nou ja, goed, misschien dat ik het toch wel beter thuis kan laten. Ik kan hier alleen maar vanuit daar frutsjes uithalen. Dat staat er wel aan, maar internationaal is het toch op een gegeven moment gewoon uh, ja, is toch niet goed genoeg. Ja, ja, ja, ja. oké, okay, nee, dat klopt. Maar ik heb je dat gehoord van van mooie Wark. Die wil ook, hè? Ja, we hebben het zo gehoord, ja. Nou, misschien is dat wel leuk, hè? Huh? Ja, wie weet, hè? Ja, ben je bent wel een mooie act. Ja, absoluut. Dus je staat we weer in, uh, in een andere jasje, ja, de van de hele land. De eigenlijk, de inzetting van Nederland. Ja. Misschien dat er wel aanslaat. Maar ja, goed, zolang de politiek er nog een rol in speelt, denk ik dat we weinig van maken. Ja, ja. ja, zeker. Ja, goed, en dan uh, ja, hebben we natuurlijk als we even met de Pommers bezig zijn. Ze we hebben weer een, uh, vrijdagavond een flinke flink show, een flinke show opgevoerd. Die is gewoon in de uh, Rena. Uh, en die was je tot nog toe. Ja, nou, te gek nog steeds na al die jaren natuurlijk. Ja, goed maar. Zolang ze er een plezier in hebben, de mensen hebben er plezier in. Ja. En het is leuk, het is een show. Ja, en daar komen de mensen gewoon naar de arena. Ja. Ja, internationaal hebben ze nog niks te zoeken. Hè? dat is helemaal niet erg. Je moet niet overal goed in zijn natuurlijk. Hè? Nee, tuurlijk. Ja, in Nederland is het toch een groot, uh, groot feest. Ja maar dan moeten ze goed lang blijven volhouden en dan hebben ze gewoon een hoop mensen gemaakt hier in Wammertje, toch? Ja, zeker. Ja, goed, maar goed, ik heb ook gehoord dat de coroname ging stoppen bij de poppers, hè? Ja, dat hoorde ik. Wat, waarom eigenlijk? Ik denk dat wij er gewoon een beetje genoeg van ja. Hier, we hebben. Wel gaan doen. Ja, goed, dat kan natuurlijk, hè. We doen het nog zoveel jaren. Zou dat te maken kunnen hebben met uh, L.E. The Voices, die band of die, uh, die groep waar die is mee gestart? Ja, ja dat zal zeker een spelen, Daar komt ook veel optredens mee. En dat is eigenlijk meer een ding wat hij graag wil doen, hè. Dat, dat, dat soort Zoze Harmony zingen. Ja. En uh, ja, goed, ik vraag me dus eigenlijk af of dat, als je dat een hele avond aan moet doen, of, uh, uh, of dat er dan wel zo uh, plezier van wordt. Ja. Uh, kijk, een paar nummers is natuurlijk leuk meegenomen, maar, maar ik wil dat we ook wat anders zien, hè? Ja, tuurlijk. Maar goed, uh, ik denk dat het inderdaad een van de redenen zal zijn waarom hij daarmee gestapt is met, met de toppers. Of gaafstoffen, okay. laat ik het zo zeggen. Huh? Ja. ja, tuurlijk, snap ik ook wel. Ja goed jongens. En ik denk dat we het niet laten want we moeten nog even over uh, Xpector hebben. Ja, ja. Of je nog gekeken hebt gisteren? Uh, he heel klein stukje nog. Ik weet dat pijken eruit is. Ja, inderdaad. Die is er dus uit, terecht. Naar mijn mening. Want ja. ik heb eigenlijk al vorige week eigenlijk al gezegd. Ja, klopt. Dat eigenlijk aan de beurt was om uh, te vertrekken. En ik heb hem eigenlijk al vorige week al verwacht. Ja. En uh, daar stonden in ieder geval en en uh, pijken stonden in de, de, de Singles. Ja, en dat was hij gewoon de minste, met, met de minste Xpector. En inderdaad, dat is helemaal zo. Dat kun je niks aan en. hier uh, uh, Stacey Rookhuis wel. Uh, ja, die komen maar moeilijk geloven. daar uit. Ja. ja, goed, het is wel nou eenmaal zo. Ja, natuurlijk. Uh, hij, hij was niet de man met de, met, met de grootste extracten. Er zijn er maar meer die erbij rond uh, die daar uh, veel beter zijn dan hem. Ja, klopt. En zo werkt dat gewoon. Dus, eh. Uh, ja, en Rossiël, natuurlijk, overheen met de Ookies. Die doet ook gransrijk weer door. Uh, maar wij zijn er meer, uh, meer kwaliteiten. Ik heb voor dat ze maar ook nog een groter uh, model. Uh, uh, ...een gemaakt hè? Oké. Wat Le Fichel. Wel leuk. Dus, dus het waarschijnlijk prachtige foto's zijn, dus het is ook nog eens een keer grote cyniek. Nou, dat had ik wel verwacht eigenlijk. Dus een echte X-factor. Ik denk wel dat, uh, als je over een X-factor, dan heeft ze dus meerdere kanten... Ja. nou, een succes kunnen maken. Ja, ja, ja, ja, ja. Goed. inderdaad, een geweldige stem en uh, ook nog een goed fotomodel. Ja. Dus dan, uh, ja, dat zijn er wel factoren die we bij, uh, bij toedragen. Dus ja, zeker. Ja. Ja, goed, en... Uh, we moeten het uh, We uh, dat er nog maar een stuk of vijf over zijn, vijf acts of zo. Hè? Ja, dat, dat zou best kunnen kloppen. Ja. Dus uh, ja. En de grootste, de grootste uh, kans is natuurlijk van Rochelle, toch? Ja, ja, ja. Grote kans, hè? Ja. De dat is natuurlijk. Ik wacht van, van de groepen. zijn zijn natuurlijk de uh, beste. Ik betreft zeggen, Zingen qua act. Ik denk dat we uh, wel een finale gaan krijgen tussen uh, Rochelle en Frisjes, dat denk ja. Ik ook wel. Ja, ja, ja, ja. denk het ook wel. Als ik eventjes, als je een daar gaat optreden dan we zullen het zien over een paar weken. Kijken of je gelijk hebt. Ja, we wachten dus af. Maar dat, dat zijn mijn voorspellingen. Maar uh, moet je er maar even wel houden als je gewoon gelijk hebt natuurlijk. Hè? Ja, is goed. We komen er keihard op terug. Prima. <laughs> nou, maar dan heb ik nog één dingetje voor en dat is inderdaad uh, die Amerikaanse acteur Jeff Conway, Die is bekend geworden, weet je, met die, die film Grease. Ja. Ja, dat is van... Uh, van ja. Eh uh, ja, die is wel wat ook 60 jaar geleden geleden. Ja, dat record hoort Ja, en uh, ja, het is ook jaar geleden dat hij uh, film gedraaid heeft is. Dus ik ken nog wat tijd gaat hè? Ja, dat gaat snel hè. Ja. Maar hij hij was verslaafd ofzo? Ja, hij was uh, verslaafd aan uh, pillen, eh uh, ja. En hij is daar nog in coma geraakt, dan is hij eigenlijk niet meer wat uit ontwaakt. Oké, okay, ja. ja. Eigen schuld eigenlijk, hè? Ja, in feite wel. Dat was een keuze gemaakt. Hè. Maar ja, hij heeft een verkeerde keuze gemaakt, waarschijnlijk. Ja. ja. Goed, dus uh, ja, het vond er veel beter nog met een officiële verklaring laten we weten dat het een geweldige kerel was. En uh, ja, dat, dat, dat zijn werk zo de mensen. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja, tuurlijk. Ja, zo blijven de mensen in de reden. In, in, in in de, in de... Maar dat was voor mij een beetje. Oh, Oké, okay. hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. En ik ga natuurlijk altijd een beetje op de, op de voet blijven volgen. Ja, En uh, uiteraard zo hebben we weer nieuwe honden, En uh, maak er zo meteen een leuk optreden van. En dan uh, spreek ik je volgende week natuurlijk weer. Ja, zeker weten we. Maar het hartstikke gezellig vanavond. Oké. Okay. Hé, hey, Henrik, dankjewel hè. Ja, graag gedaan. En jullie allemaal heel fijn. Ik kan luisteren natuurlijk ook. En uh, graag tot volgende week weer, hè. Okay, hoi. Oké. Dit is Anouk. No trouble, baby. Be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 Zelf op stil. Ik ga de zondag ernaar. Een appartement bent uit uh, Amerika.